De rechter. Première comparution door Alain Frank. Nederlandse vertaling: Josephine Soer. Regie: Rob Geraertz.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 Goeiedag, inspecteur. Kunt u even voor mij nazien of u een zekere Alette Ludon in uw kartoepteek hebt? 19 jaar. Jean sumarne. Ja, dank u, ik wacht. Ja, Ludon met een L. Ja, Ludon met een L. Weet u het zeker? Dank u zeer. Tot ziens, inspecteur. Dank u zeer.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 Heeft die meneer soms iets te verbergen? Oh, nee. Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan, dat zweer ik. Oh, nee. Wacht eens. Ik heb die naam toch al eens eerder gehoord. Jacques Courubert. Het zou mij niets verbazen... als hij eens met de justitie in aanraking was geweest. Nee, nee, vast niet. Ik geloof dat het een overtreding was... nog niet zo lang geleden...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 Ja, meneer. Dan moet hij ook Lusac heten. Lussac. Lussac. Die naam komt voor in het zuidwesten, de omtrek van Bordeaux. Wat doet hij? Hij doet in groenten, geloof ik. Groenten. Is hij kweker? Nee, hij heeft een winkel. Uh, wacht eens, ik weet het weer. Het is niet de kant van Bordeaux op? Het is vlak bij Moulin. Moulin? Het is niet de kant van Bordeaux En u hebt gezegd dat hij neven in het zuiden woonde. Dan heb ik me vergist. U bent geboren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 Ze haalt hier eens haar ouderdomsrenten op... ...waarschijnlijk haar enige bron voor inkomsten. Ik zal u eens zeggen wat ik denk, mevrouw. Er is helemaal geen humanisch zak die haar heeft opgehaald. Niemand heeft haar opgehaald. Ze is helemaal niet van huis gegaan. En toch is ze al maanden verdwenen. Waar is ze? Bij neef geen Nee, nee. Ze is sinds maart zoek. Niemand heeft meer iets van haar gehoord. <laughs> ze is dood. Is het niet? Nou, nou. nou. Zeg het maar, maar. Dat is veel beter. Ik kan niet. Jawel. Het best. Let me. Hoe is ze gestorven? Ze is verdwenen. De marne. Wanneer? Op de dag dat ik terugkwam uit Normandië. Zo, zo. Het nou, verandert alles. U kunt beter precies vertellen wat er is gebeurd en niets overslaan. Precies vertellen wat er is gebeurd en niets overslaan. Toen ik thuis kwam met Jacques. Jacques? Oh ja, Corubert. Ja, we kwamen regelrecht van Normandië. Toen we aankwamen, was Rosalie er. Wie is Rosalie? Een uh, buurvrouw, Rosalie Vallier. En Ze komt al meer om wat te praten met tante Marta. Nou, toen is Jaak buiten gebleven en ik ben alleen naar binnen gegaan. De man van Rosalie kwam er toen halen, want het was voetbal op de televisie. En toen heb ik Jaak pas binnen gelaten. We hebben wat gepraat met z'n drieën. Toen zei tante Marta dat we van het zonnetje moesten profiteren en een stukje moesten gaan wandelen. Jacob had niet zoveel zin, maar omdat tante Marta graag wilde, zei hij dat het een goed idee leek. Toen zijn we weggegaan met z'n drieën. Waar naartoe? Naar de rivier, dat is vlak bij ons huis. Gaat u verder? We namen het smalle paadje vlak langs het water. Wij waarop, tante Marta loopt niet zo vlug met de stok. Ineens hoorden we een gil. Een het had geregend en het was dan modderig en glad. We zagen dat zit water lag en we zijn teruggehold. Saak heeft nog geprobeerd om het te grijpen, maar ze was meteen verdwenen. Wat en toen? Toen niks. Dat is alles. Hoezo alles? Hebt u niet om hulp geroepen? Jazeker wel, maar er kwam niemand. Ik zei nog tegen Sjaak, spring erachteraan. achteraan. Maar ik kan niet zwemmen. Ik ook niet. We hebben nog naar een bootje gezocht, maar er was er geen...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 ...haar moest het zwijgen worden opgelegd, hoe dan ook. <tos> en toen heeft hij gehandeld volgens het instinct van de misdadiger. Hij heeft haar vermoord. <tos> ja, hoe is het gebeurd? <tos> ik kan niet. Ik kan het niet zeggen. Hij slaat me dood. <tos> je doet er ook niet toe.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 Daar staat tegenover dat zij Corubert niet heeft gezien. Nee, want die is tot buiten. Hey, ik heb gewacht dat Rosalie weg was, voordat ik hem binnenliet. Dat is één grote leugentroep. Niet waar, ik zweer u. Zwijg. Luister. We hebben de bovengenoemde Corubert, Jacques. Die zaterdag 3 maart aangehouden, te 13 uur 47. Toen hij trein 138 uitstapte, die kwam uit richting Rouen.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 U hebt geluisterd naar Spel met de Rechter, première comparution, door Alain Frank. Nederlandse vertaling, Josephine Soer. U Hans Handtien Meijer als rechter van instructie en Pleuni Tau als arlet. Regie, Rob Gerards. Assistentie, Daan Gouetor. Technische realisatie, Jan Wasboom.